Niet alleen door de schreeuw van een man werd veroorzaakt. Ook anderen zouden daaraan hebben bijgedragen. Zoals iemand die bom, bom, vlucht zou hebben geroepen. Het weer, stapelwolken en zon, blijft droog. Het is 14 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You let other women make a fool of you Why don't you do right Like some other men do Get out of here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 Het ritme, ritme. van ZFM. See you.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 me wrong so wrong. If all that my pride was gone, oh no. There's something inside so strong. Oh, something inside so strong. Brothers and sisters, when they insist we're just not good enough.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 I trust you all the same I don't know why GFM. GFM, al twintig jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. Please don't go. Please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 Fatigue, du réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse.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 ontkennen nu dat ze van plan waren een schip te kapen. Eerder hadden ze dat wel bekend. De Somaliërs werden in januari in de Golf van Aden aangehouden... nadat ze een Antilliaans schip zouden hebben belaagd. Een van de Somaliërs zei voor de rechtbank in Rotterdam... dat hun bootje kapot was... en dat ze het Antilliaanse schip om hulp wilden vragen. Morgen wordt de ijs bekend. Het is de eerste keer dat in Europa... een zaak wordt gevoerd voor zeeroof door Somaliërs. PvdA en VVD hebben kritiek op de plannen van het CDA over de taakstraffen. Het CDA wil in plaats van taakstraffen een strafdienstplicht. En dat is een combinatie van bijvoorbeeld nachtdetentie en heropvoeding. PvdA-leider Cohen vindt dat taakstraffen in bepaalde gevallen wel effect hebben. En de VVD heeft al eerder geprobeerd om taakstraffen af te schaffen voor zedendelicten en geweldsmisdrijven. En toen voelde het CDA er niets voor, zegt VVD-leider Rutte. De politie heeft opnieuw een man opgepakt in verband met de branden in Veendam. De 40-jarige man uit Veendam zou iets met meerdere branden te maken hebben. Het is de tweede arrestatie in het onderzoek naar de branden... waarbij in maart een brandweerman om het leven kwam. Vorige week werd een man van 22 uit Wilde Frank opgepakt. Hij kwam na een paar dagen weer vrij. De koersen in Europa, Amerika en Azië zijn onderuit gegaan. De Amsterdamse beurs staat al de hele dag meer dan 3% in de min. De Dow Jones-index kwam onder de 10.000-puntengrens 10 en ook de Nasdaq staat lager. De beleggers zijn bezorgd over de schulden in Griekenland en Spanje... en de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. De Aziatische beurzen waren daardoor ook lager, zo'n 3%.